De man in Naaldwijk heeft tijdens een controle van de Belastingdienst... ter plekke een schuld van tienduizenden euro's voldaan. De Belastingdienst hield een actie waarbij aan de hand van kentekens... wordt gekeken of mensen nog schulden open hebben staan. Toen de man werd aangehouden bij een winkelcentrum... bleek dat zijn bedrijf, de fiscus, nog ruim 84.000 euro schuldig was. De man wilde snel van zijn schuld af... en had blijkbaar genoeg op zijn rekening staan. Want hij maakte het bedrag ter plekke over via internetbankieren.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 Het weer vanavond nog buien, vannacht overwegend droog... morgen bewolkt met kans op wat regen. In de middag ook, af en toe zon. Het wordt 15 graden aan zee, tot 20 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal. ANUB, ah, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Bij Amsterdam staan nog de meeste files, maar ook dat wordt snel minder... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog 5 kilometer voor Knoop Muidenberg. Meteen een van de langste files. Net zoals die op de A9 van Amstelveen naar Diemen, tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen 5 kilometer. Ook de drukte op de A10, de ring van Amsterdam, wordt nu geleidelijk aan minder. Staat nog wel file, vooral richting Den Haag op de binnenring, tussen de Rij en Osdorp 3 kilometer. Wat ik over heb, spaar ik. Maar ondertussen neem mijn hypotheekschuld nauwelijks af.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 Goedenavond en welkom bij Kunststof. Het is nog niet eens zo lang geleden dat onze gast de bad boy was van de Nederlandse radio. Maar gisteren trad hij toe tot het walhalla van winnaars van de zilveren reismicrofoon. En dan mag hij zaterdag in Vredeburg-Utrecht ook nog zijn eigen ideale nacht samenstellen. Een smaakvolle rollercoaster met klassiek jazz, pop... Comedy en alles daartussen. Hier is Giel Belen. Uw presentator is Petra Possel. Het walhalla -gier. Nou, dat het voelt, voelt dat zo? Nou, het is wel een warm bad in ieder geval. Walhalla vind ik iets wat overdreven. Laten we nog de belangrijke dingen in het leven houden. Maar ik kan niet ontkennen, je, je, je, je straal, ik traal nog steeds, ja. Om kwart over zes vanochtend deelde je ons luisteraars van jouw programma mee... dat jij uh, de avond alleen had doorgebracht met, met honderden sms'jes. Ja. Dat vond ik zo zielig. Was een, nee, sterker nog, ik weet nog, en, want zo was het ook echt... dat ik het maar met mijn muizen gevierd. Ik heb last van muizen. En, dat, dat, en ik liet ze voor deze keer, dacht ik nou ik ga jullie niet wegjagen. Dat is het bestaan van een held. Ja, nou, een held. Van, van een radio-dj, ja. Een radio-dj komt s'avonds <laughs> thuis en dus wacht niemand op hem. Nee. Want niemand wil met een man slapen van wie de wekker om nou, dat uh, tien heeft, over vier gaat. Dat heeft er echt wel mee te maken, ja. Dat klopt. Maar dat is ook gewoon omdat mijn vriendin ook heel druk is en dat het inderdaad niet echt matcht, nee. nee. Maar je hebt, niet, je hebt niet een soort wilde aanval gehad van, ik ga vanavond, uh, gisteravond, toen je het hoorde, mm. je hoorde denk ik zo rond zes uur s'avonds. Ja, je zat vlak daarna in de wereldrijd door ja. en dat je dacht van, nou, ik ga dat nu eens even groots en meest lepend vieren. Nee, want dat wilde ik dan toch met mijn team doen. Uh, ja, en, en die moeten allemaal vroeg naar bed, want die moeten ook fris en fruitig zijn. Dus dat uh, is rock roll. Dat is rock'n'roll. Gewoon dus om acht uur naar bed allemaal. Vanochtend om zes uur s zaten wij aan de champagne. Nou, ik vind het leuk dat je er bent. Ik vind het leuk dat je er nu bent. Wij ja. wisten dit niet van tevoren. Nee, ik dacht waar. nog even, gisteren dacht ik nog even, want ik heb jullie hoog zitten. Ik vind het ja. een aantrekkelijk programma. Ik dacht nog even, die gasten van Kunsthof, die zitten ja. er ook bovenop. Ja. Die, hebben ja. die hebben overal een lijntje. Die ja. wisten het gewoon al. Dit klopt allemaal. <laughs> Vandaar dat wij ooit ook een keer een zilveren reismicrofoon ja, hebben gehad. Ja, ja, ja. Maar ik moet wel zeggen dat we dit niet wisten. Dus het is nee. een lucky shot. Tof. Leuk dat je er bent. Ja. We gaan ook naar voetbal luisteren vanavond. NEC Vitesse. Verslaggever te plekken is Frank Wilaat. En het is allemaal de inzet EuroLeague. Frank? Ja, inderdaad. Eén ticket te verdelen tussen vier teams. En normaal gesproken de eerste wedstrijd van de eerste ronde in die uh, play-offs... Om zo'n Euroleague-ticket. Dat is niet uh, zo'n heel druk bezochte wedstrijd. Een wedstrijd die niet echt leeft. Maar als Arnhem op bezoek komt in Nijmegen. en dus Vitesse op bezoek bij NEC. dan leeft het wel. Tribunes volgepakt. Enorm fanatieke aanhang. De rivaliteit tussen beide supportersgroepen is vergelijkbaar met die tussen Ajax en Feyenoord. Dan kun je rustig één op één vergelijken. Ze hebben echt een bloedhekel aan elkaar. En dus mag NEC thuis niet verliezen van Vitesse. Dat is na zes minuten ook zeker nog niet het geval. Het is nog een 0-0. En het is vooral erg intens wat er op het veld gebeurt. Bepaald nog niet goed. En tot nu toe ook nog uh, zonder kansen. Maar bij Vitesse is het wel een zaak van moeten. Zij willen graag Europa in. Hebben dat van tevoren ook uitgesproken. En voorafgaand aan het seizoen. Wij willen een Europees ticket verdienen. En het moet dus over de rug van NEC. Dat op de allerlaatste speeldag nog een ticket verdiende in die play-offs. En dus ineens ook nog het uh, fraaie toetje krijgt tegen Vitesse notabene, de buurman. En dan mogen ze lekker samen gaan uitvechten wie er naar de volgende ronde gaat. Want na deze twee wedstrijden, zondag volgt de return in Arnhem. Dan moet er nog een wedstrijd gespeeld worden tegen of RKC of FC Twente. En de winnaar van die wedstrijd wint dan één Europees ticket. Dat is de inzet van dit duel. Nijmegen ontvangt Vitesse. En je kunt rustig zeggen, in voetballand is hier in ieder geval een klein helletje losgebarsten. Het is intens wat er op het veld gebeurt. Al dus Frank Wielaert straks meer NEC Vitesse in deze uitzending. Luisteraars thuis, u kunt reageren op deze uitzending via onze website. radiokunstof.nl. daar hebben we een gastenboek. Stel uw vragen, maak uw opmerkingen nu. Want Giel Belen is er nu dit uur. Om acht uur is hij ook gewoon linea recta weg. Dan vliegt hij naar Rotterdam, ja. waar hij weer een nieuw radioprogramma maakt. Want die man is eigenlijk meer op de radio dan daarbuiten. mag Nou, oh, dat valt mee. Nou, we zouden dat nog eens <laughs> het gaan er wel eens kunnen gaan turven. Ja. Dus als u iets te vragen heeft of op te ja. merken... Uh, kom dan nu radiokunststof.nl of uh, twitter.com... hashtag radiokunststof voor opmerkingen, vragen enzovoort. Giel Beelen, je bent radioman in Hartenieren. Je neemt elke ochtend vier uur voor je rekening op 3FM. Je bent ook op radio 4 en radio 6 te horen. En dat je radioman bent in Hartenieren werd gisteren nog eens benadrukt... toen bekend werd dat jij de zilveren reismicrofoon ontvangt... Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een, een, een fantastische prijs natuurlijk. De grootste onderscheiding eigenlijk voor een radiomaker of een radioprogramma. En uh, een paar uur uh, na die bekendmaking kreeg jij in de wereld draait door... kreeg jij lof toegezwaaid door de juryvoorzitter, NC ja. Handelsbladman Henk van Gelder. Laten we daar even naar luisteren. Okay. Een man die radio leeft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 ja, als er, als er één radioprijs gegeven moet worden aan één iemand... op dit moment, kan het niet anders dan Giel belen. Giel, is verbracht. Ja. ja, toen heeft iedereen zo zijn hand over het voorhoofd... en het, het zweet ja. weggewist. Uh, maar uh, hij maakt het heel urgent door te zeggen... op dit moment, ja. oftewel, jij bent nu de belangrijkste man. Jij bent de man die ertoe doet, ten eerste. En hij begon met de regel, een man die radio leeft... Hoe ziet dat eruit, Giel? Nou ja, dat, ik moet zeggen, dat, dat vind ik echt een mooi compliment. Uh, en uh, ja, heel bijna gezegd, dat is ook echt zo. Ja. Uh, ik ben heel blij dat ik het elke dag weer mag proberen. En dan heb ik het eigenlijk met name over mijn ochtendshow. Wat natuurlijk... De basis is van alles. En, en dat is ook wel de reden dat ik uh, die, die prijs heb gekregen. Maar ik vind het, ja, ik vind ook als ik hier weer zit. maar ook als ik vanavond inderdaad naar Radio 4 ga. of zaterdag met jazzprogramma. Ja, ik vind het gewoon mooi om een, om, een, ja, om een kunstwerkje in elkaar te zetten. en om daar uh, ja, hopelijk mensen mee te inspireren en uh, te, uh, laten kennis te maken met nieuwe muziek bijvoorbeeld. Ja. Want wat het grappige is dat het lijkt alsof je op de radio... behalve een enorm blije eikel ook een enorm vrije vogel bent. Mm. Nou, dat is ook echt zo, ja. Dus net alsof je jezelf kunt zijn door dat medium. Ja, nou, dat zou wel een beetje sneu zijn. Maar het is wel zo dat ik blij ben, want dat, dat heeft best wat jaren geduurd... dat ik uh, uh, nou ja, heb gevonden hoe het is om mezelf te zijn op de radio. En dat, is, dat klinkt makkelijker dan het is. Want hoe je het wendt of keert, het is tamelijk onnatuurlijk om... Uh, vaak zit ik in mijn, in mijn eentje natuurlijk in de studio... om in een microfoon te praten tegen iemand die je niet kent, dat is, dat is helemaal niet natuurlijk. Dus hoe, hoe zou je dan jezelf kunnen zijn? Maar ja, daar heb ik wel een soort manier in gevonden. En hoe heb je die gevonden? Ja, door het gewoon heel veel te doen. En uh, ja, door gewoon ook zelf kritisch te zijn in wat wel en uh, niet werkt. En wat wel waar is, en ik snap wel wat je zegt... is dat ik een, in mijn dagelijks leven, hè, buiten de radio... ja, dan slurp ik eigenlijk meer op. En dan, dan ja, ik vind het bijna dan soms zonde om dingen te doen of te zeggen... omdat ja, het wordt toch niet uitgezonden... Ja. Uh, dus mijn, mijn leven bestaat zich heel erg uit... na de uitzending opslurpen, dingen van mensen, horen... Maar een, misschien... een, een groot man als Jezus Christus, die zei... ik preek zelfs voor, voor één iemand. En, ja. en Giel Belen die zocht ons altijd een miljoen luisteraars heeft ongeveer. Oh maar die... dat maakt me niet uit. Ik zou, dat zou ik ook voor één... Uh, uh... Dat zou je ook voor één doen. Zeker, ja. Maar het, uh, het communiceert toch een stuk anders... als je het gewoon in het dagelijks leven doet. Nou ja, soms voel ik dan gewoon uh, de noodzaak niet zo. Kijk, ik bedoel meer te zeggen op een feestje of zo... Ben ik niet de grappige gast? Ben ik niet degene die alle de verhalen vertelt? Nee, zeker niet. Zeker nog, ik luister met klapperende oren... naar uh, diegene die wel een goed verhaal vertelt. En, uh, en hopelijk kan ik daar nog iets mee uh, de volgende dag in mijn uitzending. Zo bedoel ik het meer een beetje. Ja, maar je bent heldhaftiger eigenlijk met de microfoon aan dan ja, naar dan zonder twijfel. Ik, maar dat is ook meer omdat ik... Uh, als het echt gaat om, om stunts, sowieso. Want dan zijn er dingen die, waarvan ik later dan denk... oh man, ik had dat nooit... Uh, in mijn privéleven gedurfd. Maar op dat moment... Ja, in dienst van het radioprogramma... zal ik alles doen, durf ik alles te zeggen. Uh... Dat extra zetje... Dat, ja. dat, dat krijg je gewoon. Dat krijg, omdat, omdat ik gewoon vind dat ik uh, op dat moment... het leukste radioprogramma van de wereld moet maken. En uh, ja, uh, daar moet je alles voor geven. Daarin uh, toon je ook behoorlijk wat bescheidenheid. Je vindt het lastig als ik zeg de Nacht van Giel... vlak voor de uitzending. Ja. Je zegt, ja, de Nacht van Giel, Giel, weet je wel. Ja, zo heet jij. Ja, ja, ja. Ja, dat is je ja. unique selling point, ja. is dat je Giel heet. Ja. Uh, nee, mijn programma, je programma heet, heet een... ja, Giel. Ja, ik weet het, ja. Maar, en dat is het ook wel... De BV heet ook Giel. Uh, dat ja, moet wel. Ja, het grap, Giel's rare audioproducties. Dat, oh. leek, me, dat leek me dan zelf grappig. <laughs> maar, en het, Ik heb ook geen BV trouwens, maar ik snap wat je bedoelt. Maar uh, Nee, aan de ene kant, ja, natuurlijk heet mijn programma Giel. En ik snap ook wel dat het de Nacht van Giel heet, want het is het overkoepelende ding. Het is de link. Maar wat ik juist heel erg wil, en dat zullen luisteraars hopelijk van het programma Giel Bamen. is dat ik eigenlijk een beetje flauw gezegd, maar slechts de schakel ben. Bij mij komt het samen, letterlijk in mijn ruimte. He, de, de telefoontjes, de sms'jes, de bandjes die daar staan... de nieuwtjes die ik voor me heb. Je bent een gastheer. Ja, en ik voeg al die elementen samen en maak daar het programma van. En, en, en daarom heet het Giel, en ook omdat je mijn stem hoort natuurlijk. Maar ik hoop wel, het is niet, het is niet uh, ik vanaf een troon... die bom spuit en doet wat hij wil. Of nou ja, ik doe wat ik wil, maar snap je, het is niet... Nee, het is, het is, het is, het is bescheiden. En dat was vanochtend nou, ook open. heel duidelijk. Want je hebt gisteren dus de grootste radioprijs uh, toegekend gekregen. En dan start je vandaag om zes uur heel bescheiden, namelijk zo. 3 Giel, Vara, ook te zien op 101 TV. Serious Radio. 3FM. 3 Vijf. Oh, over zes nachtdieren, dagdieren. Giel je goedemorgen zeg. Gefeliciteerd! <laughs> ja! Dankjewel Bert. <laughs> Dat jij ook net zegt, ben je daar niet? Ja, kijk, kijk. Tegen jou kan ik tenminste ook zeggen. Gefeliciteerd, award-winning uh, toestand. En met die spreek ik? Stefan. Hey Stefan, hey man. Goedemorgen jongen. Ja. Uh, wat breng je wakker? Uh, werken. Werken, ja wat doe je? Ja! Hey, hey, hey, hey, even een vraagje, Stefan. Even eerlijk, hè. we zijn onder elkaar. Uh, jij hebt toch ook wel eens lopen kutten met die tangograaf, of niet? Oh, Stefan hangt gelijk op. Misschien was dit iets te persoonlijk. Of hij drukt die taart op zijn toeter en... Ik bel hem wel. Nog een keer. Ik heb natuurlijk allemaal nieuwe luisteraars die ineens denk ik moet dat programma een keer checken. Nou, als je QQQ sms naar 3333 kan je ooit een keer gebeld worden. En als je dan opneemt met QQQ dan win je je prijzen. Dat maakt niet uit Stefan. Ja, en met die vrolijkheid gaat het allemaal. Ja. kan je goed naar jezelf luisteren. Nee, nou, ik doe het uh, niet zo heel vaak. Soms vind ik het wel, ik vind het, wel het houdt je wel scherp. Uh, Is maar... dit een goede opening? Ja. Hij, is vrij hij zit er gelijk, bam, bam. En, uh, ik vind het leuk. De uh, soundeffects. En... Precies, en, en uiteindelijk, dat vond ik dan zelf wel leuk... moest die, me, die, die vrachtwagenchauffeur ook opbiechten... dat hij wel degelijk wel eens aan uh, die tachograaf had lopen pielen... en er was net dan nieuws over. En dan zit je er gelijk bovenop met de mensen... niet met een of andere voorlichter of wat dan ook. Nee, gewoon het echte verhaal. Hè. Dat vind ik mooi. Ja, ja. Nou, en den het maar gewoon door die, die trein. En uh, het enige wat jij daar dan over zegt... Nou, dan heb je even je tuuntje gefeliciteerd en iets van awardwinning... en dan zijn we al lang weer ja. weg. Ja. Want te veel veren, daar houdt, hij, daar houdt hij niet van, deze bescheiden jongen. Ik denk dat het niet zo leuk is om maar te luisteren. Ik bedoel, Aha. ik denk dat er op dat moment... Uh, uh, ja, is er niemand echt bezig met een zilveren reismicrofoon. Ja, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Het is gewoon vijf over zes, een nieuwe dag is begonnen... en iedereen is bezig met opstaan, wakker worden... En in godsnaam heel entertainen. En dat doe je niet door te zeggen... Ik ben een ongelooflijk goede ja, jongen het en ik het presenteer de... een fantastische nee, nee, hè. Nee. Ja. Laten we toch eens even inzoomen hoe, hoe, hoe beroerd ook op, op die dingen waarom ja. jij geprezen wordt. Ja. Want dat moeten we wel degelijk even analyseren. Uh, het eerste uh, wat we gisteren ook hoorden uh, bij monden van, van Henk van Gelderen en andere juryleden... is dat je vernieuwende radio maakt. En het tweede is dat je altijd jezelf bent. Dat je jezelf niet verlogend uh, op de radio. Met dat laatste wil ik toch beginnen. Je ja. had het er net al even over... Het punt bereiken dat je eigenlijk jezelf kunt zijn. Terwijl je in een heel onnatuurlijke situatie bent. Dus als het ware, Giel B. naturel spelen. Ja, of, ja, ja. ja, maar, ja. Giel Belen spelen. Dat hm. is het eigenlijk dan ja, toch? Ja, nou, ik snap wat je bedoelt. Het is meer een soort uitvergroting van jezelf. En. En waar dat begonnen is? Of wat ja, waar dat, de, ja, waar dat begonnen is. En hoe zich dat ontwikkeld heeft. Nou, ik weet nog heel goed. Ik was uh, groot fan van Jeroen van Inkel. Dat was gewoon mijn held. De, de, de DJ der DJ's. En bij de lokale omroep van Haarlem, ik was 16, 17... ging ik gewoon Jeroen van Inkeltje spelen, zeg ik eerlijk. Dus hem nadoen, toch een beetje een stemmetje opzetten. En op het moment dat er dan iets misging... En dan zat je helemaal zo goed mogelijk Jeroen van Inkel na te doen. Dan ging er iets mis en dat gebeurde nogal eens bij de lokale omroep. Dan viel je uit die rol en dan kreeg ik daar echt dan de meeste reacties op van als jouw al reacties krijgen natuurlijk bij de lokale roep. maar dan kreeg ik dan wel reacties van ah oh god dat was leuk en dan dacht ik dat was helemaal niet leuk hoezo was dat leuk ja nou ja hoorde je jou gewoon even dan wist je het er niet was meer en, ja en toen dacht ik oké okay, dat had ik en toen dacht ik oké okay, dan moet ik verder uitdiepen want die jongens die deden allemaal een beetje Oei, dit hè ja, ja. dit nou, was nou, ja. een beetje de school Absolutely. Eigenlijk is die er nog steeds Ai, toch? Er, is, er is nog steeds een belangrijke school uh, van van die garde ja. de, jij deed dat ook mag ik even horen hoe dat klinkt ja, ik zou het, want toen, had, toen klonk het helemaal zielig, want ik had uh, nauwelijks de baard in de keel. En dan wel net toen alsof je stoer bent, weet je wel? Elf was je toen of zo. Nee, nee, ik was niet zo. Nee, dus ik had wel de baard in de keel. Maar... Uh... Ja, of ik dat kan. Nou, probeer eens. Probeer. Je kan het. Ja, dan ga ik het echt overdreven. Maar goed. Hallo, luisteraars. hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is uh, tien voor half acht. En uh, we hebben nog een paar leuke hits voor je. Sorry, luisteraars. We <laughs> moesten hier heel even doorheen. Nee, dat klinkt nergens, Nee, dat, dat Dus, dus het is goed niet. dat je daar vanaf wilt dus Daar heb ik bij de lokale omroep dat ontwikkeld. En, en, en ik denk ook dat ik op basis daarvan s'nachts bij 3FM mocht beginnen. Want ja. ik heb gewoon echt uh, vanuit die lokale omroep dat bandje gestuurd. En, en dat was wel uh, wat, ja, wat wel gelijk gewaardeerd werd. Van ja, gewoon ben, Ik bedoel, ik weet nog goed dat ik mijn eerste uitzending op 3FM gelijk begon met te vertellen hoe zenuwachtig ik was. En dat is niet echt, des kies. Want nee. meestal dende je daaroverheen en zet je nog meer je Testostrom, stem op. Bracour. Ja, en ik dacht gelijk, Arf, ik ben zenuwachtig. Ik sta hier met zweet in mijn handen. En dat was mijn begin. Nou ja, en ik merkte gelijk dat dat voor ja, de nachtluisteraars waardeerden dat wel. Ja, dat is inderdaad een belangrijk onderdeel van jouw karakter. Uh, behalve dus die, dat joviale taalgebruik. Hè? Uh, shit, uh, echt waar, helemaal te gek. Uh, dat heb je helemaal eigen gemaakt. Ik neem aan dat je niet zo geboren bent uh, nee. uh, met dat taalgebruik. Ben je ook heel vriendschappelijk en vertrouwd in je toon... waardoor iedereen denkt, god, dat is eigenlijk gewoon een prima vent. Heb je daar... Is dat gewoon van nature zo? Ja, want, want dat is wel echt... Kijk, we hebben het er wel net over, over dat er wel een soort verschil zit in Giel... Uh, he, van, uh, op de radio en daarbuiten. En dat geloof ik vast wel, want ja, je vergroot dingen uit. Maar het is zeker niet zo dat ik uh, mijn taalgebruik aanpas... of uh, dat ik daarin ook maar enigszins anders zou zijn... Dus dat is wel gewoon echt wie ik ben. En, en, en, en ik hou van taal. En ik vind het juist leuk om daar uh, mee te spelen. En, en juist misschien wel... Uh, ja, uh, incorrect te zijn, zou ik maar zeggen. En inderdaad fucking dit, fucking dat. Daar moet je ook mee uitkijken. Want soms dan bereikt het zijn doel helemaal niet. Maar ik vind wel fijn om lekker los te zijn, ja, maar dat is gewoon echt wie ik ben. Dat maar is, ik heb uh... ook even wat programma's op Radio 4 en ja. Radio 6 nageluisterd, ja. en dan kom ik helemaal niet zoveel fucking tegen, nee, dus klopt. dan ben je toch een... en dan praat je ook iets langzamer, klopt, dus dan heb je, ja. je toch een beetje aan de zender aangepast. Dat, ja, ik ben ontzettende radio nerd. ook als in, in format denken, en uh, het grappige is, is dat ze dan bij Radio 4, uh, waar ze me toch gewoon gevraagd hebben om wie ik ben, Juist. vaak genoeg moeten zeggen hé hey joh, uh, doe gewoon lekker los, dit en dat. Maar ik denk dan echt... Wees jezelf. Ja, en ik ben ook eigenlijk... wel zelf, Want ik ga niet. Ik ga zeker geen stem opzetten. Maar je hebt gelijk. Uh, ja, ik. Eh, Virus is een programma wat, als het goed is, uh, heel veel uh, jonge mensen of gewoon in ieder geval niet klassicos toch die wereld intrekt. En dan denk ik ja. Dan weet ik niet of ik mijn doel wel bereik. Op het moment dat ik daar toch uh, taal bezig, uh, waar we mensen wel eens aanstoot aan zouden kunnen nemen. Dus zo, zo van die zinnetjes die ik wel in je ochtendshow hoor van, ja. tussen neus en schaamlippen door. <laughs> ja, dat denk ik, ja, dat moet ik gewoon niet doen op Radio 4. Uh, en, moet en... je dat überhaupt wel doen? Nou ja, dat is, dat is vraag twee, maar ik... Als een man bijna 35 is, moet hij dan ook... Ja, nou ja, ik hoor jou er nu al over lachen, dus uh, ik... Uh... Ik vind het heerlijk dat ik het even mag zeggen. Oh, dat was het. Ja, zie je wel. Nou, dat heb Ik, ik mag daar. dat nooit op daar staat het. Nee, maar je hebt gelijk dat ik dan zelf eigenlijk te geformateerd ben... in dat ik me daarop aanpas. Misschien... Dus je bent daar nog niet jezelf? Al ja, ben als... ik dan wel mezelf, maar ik, in, nou ja, wat ik al zeg... Uh, en het is altijd een uitvergroting van en... Uh, ja, ik vind gewoon niet dat het daar om, om mij als personality gaat. Dan ben ik veel meer de presentator en de gids in, in, in dat programma. Heb ik bijvoorbeeld ook met mijn Jazz-programma. Dat is ook een hele andere toon. Dan moet ik soms wel eens schakelen. Dan, ja. Ik neem het op met uh, een vriendje van me. En die uh, moet mij wel eens uh, gewoon erop wijzen. Want dan kom ik nog helemaal uit telefoontjes en zeg maar uit, uit de 3FM-wereld. En dan zegt hij, oké okay, Giel, uh, we, het is zaterdagavond. Ik neem dat programma op namelijk. Het is zaterdagavond Jazz. En dan denk ik, oh ja. Even rustig, even gewoon... Uh, je dat... gaat een, een halve octaaf naar beneden. Nou ja, en stem... wat minder gehaast. En, ja. uh, sowieso is dat helemaal geen personality programma. Dat gaat alleen maar over de muziek. En uh, ja, dat vind ik gewoon zelf heel mooi om... Kijk, Giel, het, de ochtendshow, dat is echt wie ik ben. Wat ik doe, waarvoor ik leef. Ja, want ik vind eigenlijk eerlijk gezegd dat je jezelf een beetje tekort doet... als je zegt van het is, ja. uh, het, het draait niet om mij. Het draait eigenlijk wel om jou. Want wat jij doet in dat programma... en, en dat zegt bijvoorbeeld je redacteur Maaike van Pelt ook tegen ja. ons... die zei, in het begin dacht ik wel eens in hoeverre speel je een rol... maar nu weet ik dat hij is zijn programma. Je hebt mensen rondlopen met een extra motortje. En zo is hij ook. Radio is zijn leven. Het geeft hem zoveel energie. Hij is iemand die vragen durft te stellen die ik alleen maar durf te denken. En daarin zit toch de crux volgens mij... Jij gaat zo'n gesprekje met die tachograaf, met die ja. uh, vrachtwagenchauffeur over de tachograaf. Ja, ja, ja. Uh, meteen aan. Je gaat meteen op ja. je doel af. Je durft eigenlijk vrij veel. Ja. Nee, hey, misschien is het als het ook gaat om meer dan radio... de, de, de gemiddelde mens, zeg maar. Ja, nou dat, dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik toch moeilijk om te zeggen. Ik vind het hele lieve woorden van mij, maar ik wil er wel gelijk aan toevoegen. En dat klinkt een beetje klef. Maar zij, en dan bedoel ik gewoon mijn hele team, zijn wel de mensen die mij de tools geven. En, en de ingrediënten om, om het gerecht te maken, zal ik maar zeggen. Dus mm -hmm. dat is ook maar heel jij vanaf. zit er en zij niet. Ik zit er. Ik, ik voeg het samen. Nee, correct. En misschien heb je gelijk als het gaat om dat Radio 4... Dat ik, want dat is ook hè, vrij recent. Ik heb dat niet zo heel vaak gedaan. Of dat, nou ja, inmiddels ook weer uh, meer dan een jaar, maar... Ja, ja. Ik weet niet, misschien ben ik daar dan toch nog uh, te onzeker over... omdat het niet echt mijn programma is. Het heet niet Giel, het heet Virus. En dat is de ene week met je die... Bent de ene, je bent ook he, een van de Ik ben een gast. Ik ben een gastpresentator, precies. Ja. Ja. Uiteindelijk moet toch elk programma om jou heen gebouwd worden. Nou ja, dan ben ik wel op mijn best, want dan, uh, ja, dan is het je eigen programma. Ja, ja. Komen we misschien nog wel over te spreken verder. Uh, als het over durf gaat en als het gaat over de grens verkennen wil ik eigenlijk nu met je luisteren naar een stukje bloedstollende radio... uit uh, de vroege ochtend van 2007. Oké. Okay. dag dagdieren, Giel hier. Goedemorgen, zeg. Ik, uh, ik heb jullie wel gemist, hoor. Die fucking vogeltjes en alles. En... Ja, wel dat je denkt van... Het is wat Nou. Maar uh, ja, nee, ja, daar ben ik aan. Uh, ik, ik zal me even voorstellen, hallo, Giel hier. En, um, ja, terug van uh, twee weken weg geweest. Ik moet heel eerlijk zijn, ik kan hier uh, nu uh, fris en fruit om beginnen ergens zeggen, nou, te gek! Maar, ja, ik moet toch, uh, ik moet wel eerlijk zijn, ik ben namelijk niet op vakantie gegaan. Dat is, ja... Uh, yeah. Nee, ik heb er echt heel veel zin in. Een hoop nieuwe dingen gaan er gebeuren. Het nieuwe seizoen officieel begonnen hier, vijf over zes, jaar. Maar ik ben niet op vakantie gegaan, uh, vanwege iets, ja... wil niet gelijk je ochtend verpesten en je meenemen naar een uh, dramatische twee weken. Maar ik doe het toch, want dan, eh, dan ben ik het ook kwijt. Eigenlijk heb ik heel lang gewacht op het moment dat ik het gewoon nu kon vertellen... Nou ja, ik heb het ook van mijn vrienden verteld, daar gaat het niet om, maar ja, jullie zijn ook mijn vrienden natuurlijk. Nee, het gaat over mijn vader. Dit is het eerste programma wat ik nu maak. Ik ben sowieso ja, twee weken weg geweest, alles een beetje onwennig. Uh, de bel? Ah, die doet het nog. Maar dit is het eerste programma wat mijn vader niet gaat horen. Ik weet, niet, uh, ja, misschien heb je daar nooit wat van meegekregen, maar zo tussen neus een schaamlipper en liet ik af en toe wel vallen dat mijn vader uh, ja, ziek was. Bonkanker, heftig, joh. Echt, nou ja, ik denk een half jaar geleden wist hij nog nergens van. En uh, nou ja, ineens hakte dat erin. En dat is, dat is ineens heel snel gegaan. Zo snel dat ik uiteindelijk besloot nadat ik uh, twee tv-programma's had opgenomen. En Lowlands was er nog. Dat was een hele rare Lowlands heb ik gehad. Daar heb ik eigenlijk geen fuck van meegekregen. Want toen lag mijn vader dan weer uh, ja, in de ziekenhuis. Ja. En... Ja, is, ik, vind, ik vind het wel heel moeilijk om te vertellen, dat hoor je. Uh, want, nou ja, mijn vader, het ging zo slecht met hem... dat hij, en dat vind ik dan echt wel weer zo strak... dat hij zelf zoiets had van nou, dus zo, van, zo hoeft het van mij niet meer. Het gaat niet beter worden. Ik krijg alleen nog maar eten en drinken via zo'n slangetje. En ja, wat heeft het dan nog voor zin? Dus ja, op zo'n moment ben je ineens heel blij dat je in Nederland leeft... Ik had ook niet verwacht dat ik dat ooit uh, zelf uh, ging zeggen. Maar mijn vader besloot zelf de stekker eruit te trekken. En dat is echt, ja, hoe raar dat ook mogen klinken. Dat, dat, dat was mooi en, en dapper bovendien. En dus uh, heb ik gewoon echt afscheid kunnen nemen van mijn vader. Tot op de seconde heb ik echt samen met mijn broer en zus en mijn moeder natuurlijk uh, aan, het, uh, aan het bed gezeten. Ja, dat is een beetje plotseling. Eigenlijk. Ja, nee, snap ik. Ik merk ook, dat vind ik grappig. Ik heb dit echt nooit teruggeluisterd, uiteraard. 2007 was 2000, het. 2007, ja, dat, ja. dat weet ik. Maar is dat ik gewoon. Je hoort gewoon dat ik het eigenlijk niet wil zeggen of zo. Omdat op het moment dat ik mijn vader doodverklaar op de radio. is het nog eens een keer echt zo. Dus ja, ik ga. Dus deze, ik neem een aanloop, jongen. Het drie neem, minuten. Ik neem, precies. Ik neem een ontzettende aanloop. en dan nog. Ja, ik zeg niet dat ik het wegmoffel, want ik neem er gelukkig wel echt de tijd voor, maar dan... Ja, maar je, je, je, je dekt het af, er, ja. zit een, uh, er zitten gekke tjoentjes in, er zitten ja, grapjes heel in. Heel erg, en maar ja, omdat ik gewoon wel weet dat als, het helemaal, als ik het helemaal gezegd heb... Ja, ik bedoel, inmiddels wist ik wel echt dat mijn vader dood was, maar als je... Ja, ik, ja voor mij is de radio wel echt belangrijk. Uh, en en nou ja, wat ik ook zeg, dat meen ik oprecht, luisteraars zijn mijn vrienden en dat is, dat is een deel van mijn leven. Dus ja, die moet je dan vertellen en... en ja, maar je laat ook eigenlijk zien dat de scheidslijn tussen privéleven leven en, en, en werkend leven bij jou... dat dat een hele dunne lijn ja. is. Dus, absoluut, ja, absoluut. Dus dat alles in elkaar overgaat. Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Daardoor... Uh, uh, nou ja, om toch maar eventjes uh, terug te komen op die vrachtwagricifeur. Daarom vertelt hij ook dat hij wel met die tachograaf heeft lopen pielen. Hij neemt jou ook in vertrouwen. Ja. Weet je wel, wij we zijn, zijn, ja. nee, we, we zijn gewoon eerlijk met z'n allen tegenover elkaar. Tenminste, dat is wel uh, ja, de vibe die ik graag wil creëren. Ja. Zou je dit nou ook helemaal zonder soundeffecten hebben durven doen? Mm, ja, hoor, dat zonder denk ik, zo ik wel. Zonder zo'n lekker uh, liedje erbij ja. en ja. zoontje hier, grapje ja. daar. Nou, het is wel, ik vind het mooi. Ik vind het ook echt mooi. Als, als, oh, ja, dat is gewoon radio. Radio is geluid en, en, en, en daar moet je mee spelen, vind ik. Hier nogmaals gebruik ik het puur als afleiding, omdat ik eigenlijk iets niet wil vertellen. Dus dat, ja, is misschien eigenlijk helemaal niet zo sterk. Ik bedoel, het was veel... Zou je dat nu nog zo doen? Nee, misschien zou ik het nu wel, ja, dat, dat weet je nooit... maar misschien uh, zou ik het nu wel bam, uh, stil laten worden... en zeggen zo mensen, vandaag is even geen toeters en bellen... want uh, ik ben even helemaal niet in die stemming. Je moet namelijk weten, bla bla bla, kijk, ja. dan... dan... Maar goed, dat moet je ook maar op dat moment durven. Het is een thema hè? In, je, in je carrière: de, de, de, de, de dunne scheidslijn tussen privé en, en werk. Uh, je, je, rela je vorige relatie ja. met je vrouw ja. uh, is heel vaak onderwerp van gesprek geweest in je shows. Ja, nee, je begint er zelf alweer mee te denken. Ik begin grijzen. het lachen, nee, Ik heb echt dingen gedaan. Nou, nou wel, ja. noem eens. Nou, ja, weet je we dan hadden we ruzie, uh, zeker in het begin van onze relatie. En uh, dan had ik bijvoorbeeld ruzie met, uh, met, met de schoonmoeder, echt heel classic. En die ging gewoon in mijn uitzending opbellen. Ja. Gewoon, uh, en die wist dan helemaal niet dat ze in de Schat uitzending was. Schat van zou. de schoonzoon mee ook. Ja, en was, we gingen naar heel fel aan toe. Daar heb ik wel van geleerd overigens, hoor. Omdat ik gewoon toch, wel helaas, zeg ik toch wel... Want ik vind het het mooie als die scheidslijn er helemaal niet is. Maar ja, een relatie, uh, dat is toch iets van twee mensen... Dus uh, daar heb ik wel... Uh, dat van, heb je moeten leren? Heb ik moeten leren dat, dat die andere persoon daar dus ook iets over te zeggen heeft. Heeft dit je, je de kop gekost, je relatie althans? Nou De, de niet manier dat waarop de... je eigenlijk vergroeid was met, met het medium? Nou ja, ach zoiets dat gaat samen met een hoop dingen. Ik denk wel dat mijn, mijn uh, ontzettende werkdrijf uh, een onderdeel ervan is geweest. Ik. ik ik vind het heel fijn dat uh, Julia, mijn huidige vriendin... zelf ook een ontzettende passie heeft, namelijk dansen. Waardoor uh, wij elkaar niks hoeven uit te leggen... als er iets tussen komt met haar met dansen of met mij met radio. Mm -hmm. Niks aan de hand, dan hoeft het niet eens. Maar ze is geen onderwerp van gesprek meer in je shows, hè? Nee. Dus dat, nou heb, ja, je, dat heb je... Bijvoorbeeld hè, in die In, in, die in Memoriam-show... Yeah. Uh, waar we net een stuk van mm -hmm. hoorden: de opmaat... Zeg maar, naar het vertellen dat je vader was overleden... Yeah. Uh, confronteerde je ons met een, een stukje radio, namelijk een, een radiogesprek... wat je met je vader ja, hebt gevoerd ja, ja, ja, om zeker. uit te testen of, ik... of die homofoob <laughs> ja. was of niet. En <lacht> jij, ben, jij gaat gewoon een gesprek met hem aan die je zegt... nou, pap, ik moet je iets vertellen. Ah, ja. oh, wat reageerde die mooi, hè? Ik ben homo. Ja. En ja, God Marissa, ja. je toenmalige ja, ja, ja. vriendin, vrouw, die, die had het ja. er ook moeilijk mee. En dat, dat gaat best ver. Nou ja, nou ja, ik hou ervan. Ik vind live het, uh, in de show, uh, ja, live hè? Live in de show, ja. ja Als je vader was misschien wel uit zijn vuil gesprongen. Ja, nou, ik moet zeggen, mijn moeder werd altijd bozer. Of uh, die, die, die, die houdt daar helemaal niet van. Ik heb mijn moeder ook een keer een maling genomen. Nou, dat heb ik wel geweten. Mijn vader aan het eind van het gesprek, toen ik onthulde. dat was een, een dag die in het teken stond van uh, de Homo 100 bij ons op 3FM. Dus dat was een soort ook om dit te doen voor de duidelijkheid. En toen de ontknoping kwam kwam Bij mijn vader ook die gulle lach en bam was het ook goed. Was het gewoon, uh, hij kon het gewoon van je hij, hebben. Hij kon het hebben, dat wist ik ook wel. Nee, maar ik hou daar heel erg van. En, en ja, het is waar, nou ja, wat ik net al zei, dat ik uh, daar wel van geleerd heb uh, dat de relatie mij wel zoveel waard is. dat ik in ieder geval uitkijk op wat ik zeg. Maar ik deel nog altijd wel veel met mijn luisteraars. Ik vind oh, ja, dat Nee, ik ben nog steeds mooi. wel een beetje pietjebel. Goddank, Goddank. Ja. Uh, we gaan even naar voetbal. Frank Wielaard, NEC Vitesse. Uitstekend getimed, Petra, want we zijn uh, 33 minuten onderweg. En de goal, de eerste goal van deze wedstrijd, is zojuist gevallen. En in het voordeel van de gasten uit Arnhem, Vitesse staat op uh, 1-0. De bal kwam vanaf de linkerkant en uh, de kleine middenvelder Nicky Hofs was meegelopen. Vrijgelaten midden voor de goal van Babels. En hij kopt de bal onberispelijk onder in de hoek. Babels kan er niet meer bij en dus staat NEC op eigen veld met 1-0 achter tegen Vitesse. Uitgerekend Nicky Hofs, ras Arnhemmer. De man die altijd iets extra's kan geven in de derby tussen Arnhem en Nijmegen. En vandaag beloont hij dat weer eens met een doelpunt. Hij viert dat door het hele uitvak langs te gaan. Alle spelers en alle begeleiders op de bank langs te gaan. En inmiddels heeft Vitesse weer gewoon de bal NEC optisch ietsje sterker. Nauwelijks kans gecreëerd. Af en toe is een vrije trap die wat dreiging had. Maar verder waren er eigenlijk geen kansen geweest. Ook niet voor Vitesse. We kunnen dus rustig stellen dat de allereerste echte kans er ook direct is uh, ingevlogen. Het is geen goede wedstrijd, maar dat zal iedereen in Arnhem absoluut worst zijn. Want Arnhem leidt in Nijmegen. En daar draait het allemaal om. Dankzij het doelpunt van Nicky Hofs, Vitesse 1-0 voor tegen NEC. Het gaat dus wel om de knikkers en niet om het spel. <laughs> ja. je een voetbalfan, Giel? Nee. Helemaal Martje. niet? Weet je wel wat buitenspel is? Uh, ja, dat weet ik dan nog wel. Kan je en... mij dat uitleggen? Ja, dat is heel simpel. Als je de bal. Ja, nou, zo simpel is het niet. Nee. Het is gewoon. Ja, ik al... wist het Als je de bal speelt en die gast die is al in dat gebiedje. Uh, die staat er te wachten, ik bedoel, dat mag niet. Dat je maar... mag reageren op deze uitzending <lacht> hoor. Gewoon via ons gastenboek, radiokunstof.nl. Ik nee. had het niet eens aan moeten beginnen. Nee nee. nee, nee. Studiosport wordt het nooit, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, daar zul je niet voor. Maar ik vind het wel. Sinds enige maanden of een jaar misschien. ben ik er wel. doe ik wel dingen met voetbal in mijn uitzending, omdat ik het ook wel you <laughs> gaaf vindt om er juist als nono -no toch dan weer een mening over te hebben. Dan worden mensen heel kwaad, zeg maar. Je hebt er helemaal geen stand van, maar dan... Dat hebben ze wel meteen door. Dan roept dat gelijk reactie op, maar mensen zijn heel fel over voetbal. en maar alleen dat een daarom maakt het voor, het... voor miljoen mensen... Ja, daar zitten natuurlijk... bedoel, Daar ja, zitten nee, veel door, voetbalfans door, uh, bij. EK komt eraan, nog 29 dagen, ik uh, ben aan het aftellen. Ja, en hoe ga, de, <lacht> hoe ga je dit inrichten dan in je show? Nou, ik heb dan wel de mensen die ik heel leuk vind. Bijvoorbeeld iemand als Hugo Borst, die ja. eigenlijk gestopt is... met uh, voetbalresensent zijn of uh, analyticus. In ieder geval op televisie? Ja. Die doet het bij mij nog, want die vindt mij dan wel grappig. En die heeft zoiets van, oh, je hebt er geen verstand van, vind ik leuk, ik leg het je wel uit. Heb uh, dus je ook die... geen tegenspraak? Nee, nou, ik ga, laat me dan wel voeden door mensen die er wel verstand van hebben. En dan, uh, dan zegt hij, oh, oh, oh, je hebt je zeker weer laten voorlichten. Zo, dat is echt een leuk spel. En wat ik echt goud blijf vinden, is uh, Jack van Gelder. Uh, die natuurlijk meestelijk verslaat hier op Radio 1. Die, uh, die spreek ik er altijd s ochtends En dan geef ik hem een codewoord mee. En echt een, een bizar woord, echt in de categorie opwindpaard of whatever. En dan zit ik s'avonds met rode oortjes te luisteren naar het verslag. Het gaat me niet om die wedstrijd, maar hij gaat een keer op in het paard zeggen. En hij doet dat. En ja, dat is mooi. Oh, dan moet je een cd van uitbrengen of iets van uitbrengen. Nou, we hebben echt, tijdens de afgelopen aan was het natuurlijk... hebben We echt een meesterlijke... Hoe die dat dan ook? Dat is echt de kracht van Jack, hoor. Ja, sowieso, meneer Wielaar. Hij kan heel goed smooth praten. Ja, ik vind dat mooi. Hij kan alles aan elkaar praten. Wat ook hoort bij dat je zelf zijn, waar we het eerder over hadden... is dat je in je in je muziekkeus geen compromissen sluiten. Nee. Dat maakt jou totaal ongeschikt voor de commerciële uh, zenders, lijkt mij. Ja, tenzij... Nou, ik weet niet of dat nog zo is. Ik heb dan... Uh, bedoel, er zijn uh, ooit wel gesprekken geweest... en dan merk je gewoon dat het tegenwoordig blijkbaar... commercieel interessant is om niet commercieel te zijn. Oh ja. <laughs> dus, uh, zo in, dus in, in zo'n tijd leven we. Nee, maar je hebt gelijk. Ik heb een hoop gedoe gehad. Ontslagen, weet ik wat. En elke keer als ik dan weer toch in gesprek kwam... met uh, een of andere omroep, dan... Zei ik wel van ja, maar ik maak de radio die ik maak en ik, anders dan hoeft het niet. En dan, ik heb me daardoor, daar ben ik achteraf heel blij mee. Ik zeg dat nu heel stoer, maar ik heb natuurlijk best wel huilend thuis gezeten. Maar inmiddels uh, heeft het me heel veel vrijheden opgeleverd die, nou ja, wereldwijd uniek zijn. Dat, dat komt eigenlijk bijna niet meer voor. En is er zo'n vrijheid dat je zelf mag uitkiezen wat je draait? Exact, ja. Dat is, dat is jouw vrijheid? Ja, ja. En dat betekent dat er geen één plaatje gescript staat? dat er. Nou, ik moet zeggen, ik ga daar wel van tevoren. Ik heb wel vandaag al een beetje besloten dat ik morgen ga draaien. Want als ik dat morgen om zes uur nog moet bedenken, dan uh, schiet het niet van op. Vanzelfsprekend. Dus daar staat natuurlijk uh, een keus? raamwerk. Ja, absoluut. Van, van A tot Z? Ja. Van Volgens mij ben je echt de enige in Hilversum. Ja, nou, ik moet zeggen, 3FM heeft sowieso altijd wel het beleid... dat dat uh, heel erg in overleg gaat, hoor. Dus dat, uh... Moet je daar gevechten voor leveren nog wel eens? Nou, nee, inmiddels niet meer. Nee, nee, nee. En ook omdat, nou, daar hebben we het net over met... hoe ik me dan ook opstel op Radio 4 en zo. Ik ben wel iemand die... Ja, het is een beetje raar om te zeggen dat je heel professioneel bent. Maar ja, ik ben wel... Uh... Het is niet raar om te zeggen. Nee, nee, ik ben daar heel erg mee bezig. Dus het is niet mijn eigen freakshow of dat ik alleen maar draai... wat ik zelf leuk vind. Nee, ik wil gewoon een mooi product maken. En dus... Je hebt een brede smaak. Ja. En dat die breed is, dat, dat, dat kunnen we wel zien aan de Nacht van Giel. Want nou. je mag voor Vredeburg ja. mag jij zo'n hele avond samenstellen. En die is aanstaande zaterdag. En ik ja. heb de line-up gezien. Nou, ja, dat, dat, gaat op, dat gaat alle kanten ja, dat op. Dat gaat alle kanten op. Daar zit echt mooi, alles. Dat is de grijze dakduif ja. die, die we ook bij de Wereldraad Door ja. voorbij zagen komen met de oude man met zijn gitaar. En ook uh, de birdie, juist de jonge tegenhanger. De, de, Anna. de jonge birdie. Ja. Uh, maar het is ook Wicked Jazz Sounds. Uh, dus, dus je liefde voor de jazz komt er ook in voor. Ja. Kernkopper zie ik. Ik zie Anna Verhoeven. Daar ja. weet ik dan niks Bij van. Anna Verhoeven is die birdie. Dat ja, is en die birdie. bijvoorbeeld, oh, die dat zo. is dan hiphop. En, en uh, uh, de basis van de avond uh, is wel dat het Radio Philharmonisch Orkest allerlei stukken speelt. Uh, stukken van mij, als, uh, die ik, uh, waar ik vroeger op uh, geballet heb, maar ook stukken die ik dan ken van Dieter Chesto. Ja, die dit je... is een zin die je niet ongestraft voorbij kunt <lacht> <Ja, staan. lacht> Ik dacht, ik fiets er even. <lacht> je heel wil even over ballet door. praten met mij? Nee. zo even ik... een deutje doen? Ja, nou ja, ja, dat heel graag <lacht> Nou, ja, dan gooi ik jou wel in de lucht. Dat lijkt <lacht> me een stuk, <lacht> een stuk verstandiger. <lacht> Dames en heren, Giel Belen heeft een balletcarrière laten schieten eigenlijk voor een radiocarrière. Is toch gewoon zo? Ik heb het niet laten schieten. Nou jawel, je was aangenomen op het conservatorium. Ja. Nee, maar het is een bewuste keuze geweest. Maar goed, ik heb het laten schieten. Ja, nee, dat is waar. Ja. Schuilt er nog zo'n balletjongetje in je? Nee, ik heb het uh, naar aanleiding van deze nacht en dan komt dit verhaal toch ter sprake. En ik probeer het elke keer zo subtiel weg te moffelen. Maar inderdaad, iedereen begint dan over. Nee, nee, ik, nee. Het schuilt helemaal geen blad jongetje meer. Maar ik zou het nog graag uh, willen. Mijn vriendin, die, die danseres is, dat is gewoon heel mooi. Die... Professioneel hè? Ja. Kijk, de grap is: ik heb het gedaan van mijn zevende tot mijn twaalfde. Echt, uh, nou ja, intensief leuk als jongetje, veel rollen. Uh, ik vond het gewoon mooi. Ik mocht eerst niet van mijn ouders. Maar ik dacht, joh, ik wil het heel graag. alles dat Ja, wij. alles erop en aan precies. Nou ja, toen inderdaad eigenlijk op advies van mijn balletlereres auditie gedaan... bij het conservatorium, werd ik uh, aangenomen. Maar ik was al begonnen bij de lokale omroep. Ik dacht, ja, net als dat ik op voetbal zit. Ik wil geen voetballer worden. Ik wil ook geen uh, balletdanser worden. Ik wil bij de radio. Dus niet naar het conservatorium gegaan. Uh, en eigenlijk daardoor ook gestopt met ballet. Want ja, die balletlereres, uh, die... Ja, ik zou niet zeggen dat ze woedend was, maar ik zag de pijn in de ogen. Heeft ze eindelijk iemand die is toegelaten en dan gaat hij niet. Weet was je? Het, had, het ook een, had het ook met het imago van de balletdanser te maken? Nee, nee imago, dat, dat, daar heb ik nooit iets mee uh, te maken nee, gehad. Nee, maar of het lijkt me toch krokken. als je op een verjaardag komt en je, en je pakt een hand chips en een blikje cola en je zegt... Ja, ik, ik ga oh, nee, verder ik in dan. ballet, dan... Daar dan... hou ik van. Nee, oh, dat ga, juist ga ik juist aan. Nee, dan ben ik serieus. Maar goed, ik heb het beletten. Helemaal laten liggen. Nooit meer wat gedaan. Nooit een voorstelling geweest ook of zo. Tot ik in het vliegtuig zat. Uh, terug van een radioklusje. Naast een meisje kwam te zitten. Aan de praat raakte. Uh, en zij vertelde dat ze danseres was. Nou, dat vond ik leuk. En ik uh, vertelde dat ik daar ook wat mee had. Nou ja, ontzettende klik. Nou ja, lang verhaal kort. Het is nog, dat is Julia nog steeds, mijn vriendin. En, ja. en we bezoeken heel veel dansvoorstellingen. En zo is ineens de dans toch teruggekomen. En, en daarmee ook eh, natuurlijk veel klassieke muziek. Of zij is meer van de moderne dans, hoor. Maar uh, ja, nou ja. Zij heeft ook ingezet, zeg maar, die hele verbreding. Uh, het, het zoeken ook naar de, naar de randen van je smaak. Uh. Nou, ik moet zeggen, zij heeft mij wel echt uh, in een aantal opzichten zeker... Nou ja, als je het zo zegt, inderdaad cultureel gezien... Ah, heeft ze misschien maar best wel uh, ogen geopend, ja. Ja, ik denk dat je dat eigenlijk wel zou kunnen zeggen. Want anders was je misschien wel altijd... Dan, dan word je op een gegeven moment 56 of zo. Ja. En dan ben je nog steeds die jongen die zegt... Uh, helemaal fucking te gek, plaat ja. hier nee. van... Uh, nee, <laughs> ja, hoe lang klopt. is dat nou eigenlijk nee, houdbaar? Ja, ik bedoel, zoiets ik gaat hand in hand. Ik vind het eigenlijk ook handen. wel slim dat je nu op radio 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6 te horen bent. Nee, ja, ik zoiets, ja, nee maar nee, je hebt gelijk. Kijk, zoiets gaat hand in hand met, met hoe je zelf ontwikkelt. Maar ik denk dat zij daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. Ja, ik, dat, ja dat heb ik nog nooit zo gerealiseerd. Maar. Zij is de koningin van het bal straks op de Nacht van Giel. Tenminste, dat neem ik aan. Ik hoop dat ze komt. Ah, ja, ja, zeker. En jij doet dus hele aparte dingen en je hebt iets meegenomen. Ja, want wat ik het mooie vind is uh, mijn werelden komen samen. Mijn 3FM, mijn Radio 6, mijn Radio 4. Uh, maar ik vind het ook leuk als die werelden aan elkaar gaan zitten. En uh, zo zal uh, nou, Kernkoppen, zei ik al. dat is dan een hiphopgezelschap. En die gaat dan dingen doen met het Radio Philharmonisch Orkest. Ja. En zo is er ook uh, en, uh, nou ja Een typische 3FM-artiest die ik nou ja, graag ontvang in mijn ochtendshow... En uh, die gaat ook uh, zijn nieuwe single Flame On My Head... Uh, daar met het voltallige Radio Philharmonisch Orkest doen. Nou, dat is, dat is waanzinnig. Ik had hem afgelopen maandag uh, in mijn ochtendshow. En uh, ja, toen kreeg ik daar een kleine sneak preview van... met, nou, ik geloof, drie, vier strijkers en een harp. Maar alleen al dat is zeer indrukwekkend. met een hele kleine delegatie van het Radio Orkest. Maar dat gaat veel groter en veel wilder en meeslepender zijn aanstaande zaterdag. In uh, de, uh, de Nacht van Giel, in Vredenburg, Leidse Rijn. Uh, want dan programmeert Giel en dan heeft die Bloutsoen staan. En dat Radio Orkest, maar heel veel andere artiesten ook nog. En daar zijn ook nog kaarten voor. Er wordt ook nog steeds gevoetbald. Frank? Ja, we zitten in de blessuretijd van de eerste helft even opletten. Want Boni kopt op het doel van NEC, Bal wordt van de lijn gehaald door uh, een van de mannen die daarbij een paal werd opgesteld door de doelman, Babos. Het is een van de kansen die Vitesse heeft gekregen sinds de 1-0 die gemaakt werd door Nicky Hofs. Boni met een schot op Babos. Het is inmiddels rust nu gefloten door scheidsrechter uh, Braamhaar. Boni kreeg daarna nog een kans. Hij kopte op doel. Babels hield die bal eruit, maar niet helemaal vast. En Van Ginkel kreeg een open schotkans van heel dichtbij. Maar hij miste schoot opnieuw tegen de doelman van NEC aan. En daarna was er ineens de enige kans van, echte 100% kans dan, van NEC in de wedstrijd. Aangegeven door Schöne en de middenvelder bij de tweede paal. Ingebracht weer door Conboy. En uiteindelijk binnengewerkt door Navarone Voor, jongeling uit de jeugdopleiding van NEC. Hij brengt de Nijmegenaren kort voor rust op 1-1. Navarone Voor, verdoemd naar de film Guns of Navarone. Jonge Molukker, een kind van NEC dus en een kind van Vitesse die de doelpunt hebben gemaakt hier in Nijmegen voor rust in die zo beladen derby tussen NEC en Vitesse. Bij rust dus 1-1. Dankjewel, Frank Wielaert. Ik zit hier een beetje in, in, in de slotfase van het gesprek met Giel Belen. Er komen ook mailtjes binnen van Luisteraars. Dit is een mailtje van Jaap Vossenstein en hij schrijft... Giel, een heel jonge ziel van deze tijd. Niet onaardig, maar hij moet de grenzen van zijn ego leren kennen. Pas op, Giel, de media zijn een druk. De detox moet komen op een dag. Klinkt bijna als een haiku, maar dat ja. is hij net iets te lang. <laughs> ja... Nou, moet je, ja, trek je het je-je aan? Nou, nee, nee, nee. Jij vindt N ze eigenlijk zelf helemaal niet dat je last hebt van te veel ego? Of nee, ja, nee, dat durf ik echt oprecht te zeggen. Maar misschien uh, dat ik dan helemaal nu... Uh, Door nee. de ijszak? Ja, precies. Nee, maar dat is gewoon echt niet Als waar. Als u ook vindt dat Giel ja, delen nee, eigenlijk ja, wel, wel heeft... Uh, nee, het is wel zo dat mensen dat af en toe veel groter maken dan het is. En ik ben wel iemand die, die doet wat hij wil en zijn eigen mening verkondigt. Maar dat moet je niet verwarren met, uh, met egocentrisme. Dat, uh, nee, ik kijk genoeg in de spiegel en heb ook, uh, verzamel echt mensen om me heen die, die, die, die kritisch zijn... omdat ik daar weet dat ik alleen maar sterker van word... en, en beter ook als radiomaker. Dus, uh... Je zegt net, je, je kijkt genoeg in de spiegel... maar nou wil ik daar even letterlijk op ingaan. Oh ja. Ik heb het idee dat je door de jaren heen... je uiterlijk wat uh, hebt verbeterd. Verbeterd. Oké, okay, ik, dacht, ik dacht, hoe gaat deze zin, wel, welk werkwoord dacht, uh, komt hoe, moet ik dit nu gewoon ja. formuleren? Nee, dus dan is het wel Ik wil gewoon even frank en vrij met je... Ja, uh, nee, ja, ja, goed... Ik, je ik, was altijd al een hele leuke jongen, daar niet van. Zeker in Tutu, uh, tutu uh, toen je, uh, nog, toe je uh, nog aan het balletten was. <laughs> maar nee, nee, nee, geen flauwkul. Je, je, je hebt iets gedaan aan jezelf, of zo? Of? Maar ja, nou goed, ik denk dat het wel, weet je, ik, ik... ik ik ben gewoon als mens veranderd en daarmee ook als radiomaker. Hè? Want ik ben, ik ben nooit een, een karakter van mezelf geworden. Zal ik ook nooit worden. Hè? Daar waar mensen, zeker na mijn eerste streken, om het zo maar even te zeggen, echt dachten: oh ja, dat is die belen. Ik ben daar niet aan het verwachtingspatroon gaan voldoen. Ik ben veranderd. Uh, want ik groei en, en daarmee. Hoe ben je veranderd? Nou ja, rijker aan ervaringen. Ja, zoals ieder mens verandert. Maar gelukkig eh, verander ik ook mee op de radio. Omdat ik eh, probeer in ieder geval mezelf te zijn. En als het dan gaat om, om mijn uiterlijk. Ja, ik zou bijna zeggen, ja, ik mag hopen dat ik dan veranderd ben. En natuurlijk ja, stond ik bekend om het petje. En, en was ik helemaal niet bezig met uh, het van mijn tanden. Uh, of, nee, bijna uh, een uh, anti-uiterlijk anti ja. was je. Ja, precies. En dat is een beetje voorbij nu? Dat is een beetje voorbij. Ja, en dat is ook, weet je wel, ja, heel feitelijk gezien ben ik ook letterlijk van de nacht, hè, de nachtradio, naar de overdagradio gegaan. Uh, en, en ja, dan zie je daglicht en dan ontmoet je wat no normalere mensen, ja. Ja, daar ga je dan niet mee. En is er dan uh, ergens nog een, een, een kleine angst die op de loer ligt... dat je uiteindelijk een braaf burgermannetje ja, wordt? Ja, absoluut. Hoe, hoe, moet, hoe moet dat dan verder? Want je bent nu bijna 35, zeg. ik. Ja, ja, ja, dat ja, klopt. Ja. Niet dat dat heel oud is, maar, ja. maar goed, het gaat gewoon door. Ik vind het behoorlijk oud. Nee, ik merk nog steeds dat het term als volwassen... of weet je wat, dan krijg ik toch nog wel een beetje... Een soort bibbering door me heen. Veel omdat het hele moet spelen. Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Het, het voelt namelijk dan bijna als ingedut. Als niet kritisch meer. Als niet scherp. En dan denk ik, nou dat ben ik toch nog wel, weet je wel. Maar dat is wel een soort... Dat is een angst, absoluut. Uh, waar ik denk ook dat die angst me juist heel scherp houdt. Ja, nou, ik, mijn ervaring in de mediawereld is wel dat, dat veel grote sterren zich omringd zien door mensen die de grote ster altijd gelijk geven. Ja, en nee, heb... iets te hard lachen in ja, de buurt van nee, deze maar grote dat... ster. Nee, ik heb het tegendeel. Ik ben iemand, en daar moeten mensen wel eens aan wennen, na mijn uitzending. Nou, de felicitaties delen we niet uit. Het is gewoon gelijk bam, bam, bam. Uh, en met, met gewoon onwijs respect, hoor. Dat gaat... Uh... Ja, dat gaat gewoon. Ja, zo, zo zijn al mijn, mijn, mijn, mijn teamleden. Daar waar bij tv, met alle respect, is het wel heel vaak de felicitaties. Goh, wat een goede show. En, en dan denk ik, nou, uh, kom ja, op. Het uh. wordt een beetje bij de koorts van dat moment en de adrenaline die dan op. Uh, ja, nee, is, maar, maar ik ben ook gelijk, uh, omdat, omdat, Maar ook omdat ik dat leuk vind. Omdat ik, nou, dan morgen uh, uh, kunnen we het weer beter doen. Wel, welke ambities en plannen horen nu nog bij een man van bijna 35? Die niet wil inkakken en zich toch wil vernieuwen. Ja. Want daar zelfs een prijs voor krijgen. Ja. Nou ja, uh, eigenlijk dus nou ja, die vernieuwing uh, ja, door laten gaan. Uh, maar tegelijkertijd, als ik kijk gewoon puur naar het programma en het tijdstip dat ik zit en de zender waar ik zit. Ja, dat toch zo lang mogelijk proberen vol te houden. Uh, terwijl het wel al spannend genoeg blijft. Dat is eigenlijk op dit moment en nou, al een paar jaar eigenlijk. Uh, mijn streven. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik ochtends zat op 3FM dacht ik, ja, dit is wat ik altijd wilde. En dit is nog steeds wat ik altijd wil. Uh, en de ochtend is, is goud waard De ochtend is, dat de is het mooiste uh, moment van de radio, ja. ja. Dus ja, uh, dat is vooral mijn Maar, uh, mijn maar ja, ik heb me nergens mee te bemoeien mm. natuurlijk, maar ho hoe gaat dat dan uiteindelijk alterneren met een, met, met, met, met een, met een privéleven? Met, met een heel nesje jonge Giel Belens Belens nou, ja, ja die staan, uh, Kinderen staan toch ook heel vroeg op? Vier uur. ja, ja. ja Zo vroeg dat niet. Nee, maar dat, ik bedoel, nou ja, uh, hallo bakkers dat... hebben ook kinderen. Dat zal allemaal wel te combineren zijn, denk ja. ik. Ja, je, je, gelooft, je gelooft gewoon wel dat, dat ja. jij gewoon... Nou ja, we, we, we ja. doen een zo'n voorspelling. Vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. In dat... die ochtend kunt zijn. Oh ja, nou ja, kijk, ik hoop heel erg. Maar ja, dat is uh, niet des Nederland uh, in, in Amerika, daar word je gewoon met iemand wakker. En dan ga je ermee dood, weet je wel. Dat is gewoon... Echt, uh, en daar kunnen we bij jou dus eigenlijk ook wel op Nou, drehen. wat mij betreft wel. Alleen uh, op een gegeven moment uh, zullen er zendercoördinators zijn... en dat soort mannetjes die me eraf moeten trekken. Maar uh, aan mij zal het niet liggen, nee. Juist, jij gaat er zelf nooit een punt achter nee. zetten. Nee, nee. Nee. Nou, dat, daar is een luisteraar weer heel blij mee, zoals Frank van Beekveld... Giel uitroepteken is elke ochtend prettig wakker worden. Informatief, losjes van opzet, bij de hand en met leuke 3FM-muziek. Ik vind het knap dat hij elke ochtend zo scherp is. Ik vraag me dan ook af hoe hij dat doet. Zijn vrolijkheid, zijn drive, zijn passie, een vakman. In deze mail staan... Zes uitroeptekens. Ja. Dus het is wel uh, heel enthousiast. Van, uh, van Frank van Beekveld. Hoe doe je dat? Ja. Vrolijk blijven? Ja, uh, hij is gewoon een blije eikel. Nou ja, het is gewoon het leukste. Het is, dat is echt: ja, als je mag doen wat je, wat je het leukste vindt. Ja, dat, dat, dat geluk, dat heb ik al gelukkig heel lang. Dat ik gewoon weet wat ik wil, namelijk radio maken. Dus op het moment. Ja, natuurlijk zijn er momenten dat, er, dat de wekker gaat en ik denk, oh my fucking god. Maar na één minuut ja, denk de ik... Ja, wekker gaat en tien telefoontjes om je heen van mensen ja. die je allemaal wakker bellen, toch? Dat klopt, dat klopt ja. Dus, dat, ja. Dat is maar... de enige manier waarop ja, ze Ja, jou... want anders dan gaat alles in coma, dan uh, gaat het mis. Maar zodra ik dan toch echt wakker ben, denk ik, ja, hoppa, we mogen weer, ja. Tien jaar geleden ben je in de uitzending hier geweest. Niet ja. be, niet, ik was, uh, zat hier niet op de bok, maar uh, mijn collega. En toen zei hij als tegeltekst. niet zo irritant als een spreuk aan de wand. Ja. Dat Weet was ik er, een dus. kleine rebelletje. Ja. Daar was hij weer, veel <laughs> delen. Maar nu ga je iets serieuzer opzetten. Want je bent nu een man van bijna 35 met een heel knappe uiterlijk. Mm, dus nou, nu ja, verwacht uh, ik echt gewoon, uh, ja. Ja, gewoon iets serieuzer. Mens durft te leven. Nou oké, weet je, die categorie die wordt hij wel. Programma, Ja, gewoon wat oude ja. mensen, zeg maar. Nou, nou, nou dat wat. Nee, uh, ik bedoel het is grappig, hè? Nee, dat dan vertel ik eventjes dat hier naar twee dingen komt. En dan gaat het over de stichting De Noordzee. Die strijdt tegen de vervuiling van de zee. Dat is hard nodig. En CDA. Kamerlid Piet, Pieter Omzicht over de berechting van politici in Europese landen. Zoals de IJslandse premier Haarde. Dat is zometeen allemaal na acht uur hier op Radio 1. En ondertussen schrijft Giel Belen op zijn tegel. Hij is alweer bijna onderweg naar Rotterdam naar de volgende show. Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. Ben je mijn poesie al omschrijven? Oh, ja, daar is hij ook echt ik ja. Echt leuk. Maar ik meen ja. het echt. Ja. Dank je wel, Giel. Leuk Gaan dat je gedaan. er was. heel leuk, Petra, dank je wel. Dank meneer Beelen. Dit was aflevering 2472. De nacht van Giel. Zaterdag om 8 uur in Vredeburg, Utrecht.